7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Politieke leiders Griekenland uiteen zonder akkoord. Waarnemers mogelijk snel terug naar Syrië... en opnieuw zelfverbranding van Tibetaan. In Athene is het overleg tussen politieke leiders... over hervormingsmaatregelen gisteravond laat na ruim 7 uur beëindigd. Er is nog altijd geen akkoord. Premier Papadimos zei na afloop dat er grote overeenstemming is... behalve over één kwestie. Om welke kwestie het gaat, zei hij niet. Maar minister van Financiën Venizelos zei... dat er verzet is tegen verlaging van de pensioenen. De Griekse premier ging na de bijeenkomst met partijleiders... meteen in overleg met internationale financiële inspecteurs. En dat duurde tot diep in de nacht. Vanmiddag komen de Europese ministers van Financiën bijeen op een ingelaste top. Het is de bedoeling dat er voor die ontmoeting een akkoord is over de hervormingen in Griekenland. De Trojka van de Europese Centrale Bank, de Europese Unie en het IMF eist van Athene een reeks aan bezuinigingsmaatregelen. Het minimumloon en de pensioenuitkeringen moeten worden verlaagd en er moeten zo'n 15.000 ambtenaren worden ontslagen.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 Volgens de radiozender werd de monnik meegenomen door militairen. Hoe die eraan toe is, is niet duidelijk. Het afgelopen jaar hebben enkele tientallen Tibetanen zich in brand gestoken... uit protest tegen de Chinese onderdrukking. Alleen al vorige week werden drie zelfverbrandingen gemeld. Een politieagent in Bergen-Ter-Blijt bij Maastricht... heeft gisteravond geschoten op een auto die op hem inreed. De agent bleef ongedeerd. De bestuurder is er vandoor gegaan. De bestuurder reed op de agent in toen hij de auto liet stoppen. De auto staat als gestolen geregistreerd. De bestuurder en auto zijn spoorloos. In Schiedam zijn vannacht 60 bewoners van een flat geëvacueerd vanwege een brand. Die ontstond rond 4 uur in een van de flatwoningen. De bewoners waren niet thuis. Vanwege de rook moesten andere mensen uit de flat worden geëvacueerd. Ze werden opgevangen in een politiebureau. Rond 5 uur vanochtend kon iedereen weer terug. Over de oorzaak van de brand in Schiedam is nog niets bekend. De Britse prins Harry heeft zijn opleiding tot Apache-piloot afgerond. Het ministerie van Defensie zegt dat hij als beste schutter van zijn klas is geslaagd. Harry kan nu als piloot worden uitgezonden naar oorlogsgebieden. In Het verleden heeft de prins te kennen gegeven terug te willen naar Afghanistan. Hij was daar een paar jaar geleden alles, maar moest na tien weken terug naar Groot-Brittannië, omdat bekend werd dat hij in het land was. In de Amerikaanse staat Washington is een wet aangenomen die het homohuwelijk mogelijk maakt. Washington is de zevende staat waar homo's kunnen trouwen. Deze week oordeelde een rechtbank in Californië dat een verbod op het homohuwelijk in strijd is met de Amerikaanse grondwet. De University of Washington hield vorig jaar een peiling over het homohuwelijk. 43% procent bleken te ondersteunen en nog eens 22% procent zei dat homo's een verbindenis moeten kunnen aangaan, maar wilde dat geen huwelijk noemen. De inflatie in China is vorige maand fors opgelopen. De consumentenprijzen stegen gemiddeld met 4,5% in vergelijking met een jaar eerder. Het inflatiecijfer was in december 4,1%. De hoge prijzen in China worden gezien als een bedreiging voor de Chinese economie. Sommige economen zeggen dat het inflatiecijfer over januari een vertekend beeld geeft, omdat het Chinese nieuwjaar dit keer in die maand viel. En daardoor zouden de prijzen zijn opgedreven. Barcelona heeft de finale van de Copa del Rey bereikt. De ploeg won met 2-0 van Valencia. De finale is op 25 mei tegen Atletico Bilbao. En dat won van Mirandes. Barcelona won de Spaanse beker al 25 keer. Dan het weer nog op de meeste plaatsen vrij helder en matige vorst. Van het noorden uit toenemende bewolking en kans op wat sneeuw. In het westen komt de temperatuur iets boven nul, maar landinwaarts blijft het vriezen. Morgen droog, flinke zonnige periode en op de meeste plaatsen een paar graden onder nul. ANWB verkeersinformatie Er staan files op de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Gouda en Nieuwebrug 3 kilometer. En na een aanrijding op de A15 Nijmegen richting Gorkem tussen Echtelt en Waddenooyen 6 kilometer. Tussen Leiden en Den Haag en tussen Alphen aan de Rijn en Leiden rijden geen treinen. De brandweer heeft haar treinverkeer stilgelegd. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Uw klant blijft klant.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 Het gaat gebeuren als het aan minister Schippers ligt. Zij wil de volgende stap zetten in de liberalisering van de zorg. We zijn benieuwd wat de PVV daarvan vindt. U hoort ze zo dadelijk. Maar eerst naar slepende bezuinigingsonderhandelingen in Griekenland. Want de drie partijen in de Griekse regeringscoalitie komen er maar niet uit. Ze hebben urenlang gepraat over het pakket aan maatregelen en bezuinigen. Ze zijn noodzakelijk om aanspraak te maken op de Europese lening... van 130 miljard euro, die tweede lening... En ze waren er wel dichtbij hoor, het lukte bijna. Maar op één punt hebben ze nog geen overeenstemming bereikt, correspondent Connie Kees in Athene. Connie, wat is dat ene punt? Dat ene punt is uh, de verlaging van de aanvullende pensioenen... en mogelijk ook van de basispensioenen. Dat gaat dan om een, uh, ja, een bedrag van 300 miljoen euro... op een totale bezuiniging van ruim 3 miljard dit jaar. Nou, volgens de berichten zijn het uh, Samaras, de leider van de conservatieven... en Karat van de kleine rechtse partij in de coalitie-regering... die uh, tot het laatste moment bezwaren opwerpen. Nou, premier Papadien zelf zal uh, vandaag uh, nu verder met de trojka onderhandelen... om dit laatste punt op te lossen. Terwijl uh, minister van Financiën naar Brussel vertrekt... waar de eurogroep uh, bijeenkomt. Ja. En Venizelos zei vanochtend uh, de hoop te hebben... dat voor die eurogroep uh, bijeenkomt... Uh, dit laatste punt uh, ja, toch wordt opgelost. Want, zegt hij, de toekomst van ons land hangt er vanaf. Of Griekenland in de eurozone blijft. Of uh, dat, uh, dat we eruit gaan. Ja, en... en... Of dat geld uiteindelijk ook komt, natuurlijk. Want dat is aan allerlei voorwaarden gebonden, die 130 miljard euro. Ja, en dat niet alleen natuurlijk. Ook de overeenkomst, want die is daaraan gekoppeld... om de Griekse staatsschuld voor de helft kwijt te schelden. Die top begint om zes uur, dus ze hebben nog niet zo heel lang meer. Wat is jouw inschatting? Gaan ze daaruit komen? Ja, ik, ik, ik vermoed dat ze er uiteindelijk uh, wel uit kan uh, komen. Uh, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat op één punt... Hè, een gat van 300 miljoen, dat je daar niet uitkomt. Maar uh, ja... Het is, het is ontzettend moeizaam en uh, het is duidelijk dat uh, deze regering, die uit drie partijen bestaat, uh, toch heel moeilijk uh, met elkaar kan praten, heel moeilijk samenwerkt. En premier Papadimos probeert alles wat er mogelijk is. Hij heeft tot, uh, heb ik begrepen, vanochtend vroeg nog met de troika gepraat om het laatste punt op te lossen. Maar uh, het probleem zit hem tussen de drie uh, politieke partijen, de coalitie in de coalitieregering. Ja, maar ja, iedereen zegt ze moeten eruit komen. Jij zegt ook ze zullen ja. daar wel uitkomen. Wat is dan het probleem? Is dat.. Dwars liggen voor de bühne, want er komen natuurlijk ook verkiezingen aan. Ja, ja zeker. Okay, dat, dat, dat, dat speelt uh, zeker mee. Hè. Er komen natuurlijk verkiezingen over, uh, over twee maanden. En uh, de, zeker uh, de conservatieve partij en de kleine rechtse partij... willen er zeker van zijn uh, dat, uh, dat ze niet teruggaan naar hun achterban... met, met zeer impopulaire maatregelen. En, en dat punt is voor hen heel essentieel. Aan de andere kant, uh, de socialisten die... Uh, ja, die staan bijna op uit, uiteenvallen, de socialistische partij. Uh, die mogen blij zijn als ze bij de verkiezingen nog een derde van hun zetels behouden. Dus dat zijn allemaal factoren die meespelen. Wordt dus verder gepraat in Griekenland en ook in Brussel dus vandaag. Connie Kees hoorde u vanuit Athene. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Ja. Bijna historische woorden hè? van uh, Wiebe Wieling... voorzitter van de Elfstedenvereniging gisteravond. Het is dus even slikken, maar de tocht gaat uh, niet door. Het weilorkest had er, voor aanvang van de vergadering van de Rajonhoofden in het Leeuwarden WTC-hotel, nog alle vertrouwen in. Maar even later boorde voorzitter Wiebe Wieling dus alle hoop... op een 16e Elfstedentocht de grond in. Het grootste gedeelte van de route is onvoldoende qua ijsdikte...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 Maar we willen de kans niet laten lopen. Voorzitter van de Friese Vereniging Elf Steden, Wieling, in een bijdrage van Rienkamer. Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat ziekenhuizen in de toekomst winst wogen maken. En die winst ook uit mogen keren. En zo private investeerders kunnen aantrekken. Nou, we zo over praten na de verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velden. Er staan nu vijf files. De enige die opvalt is de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Dat had te maken met een aanrijding tussen Echteld en Waddenooyen, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Zo meer over de ziekenhuizen. We gaan eerst nog even naar Syrië. Dagenlang ligt de stad Homs nu al onder vuur van troepen van president Assad. Elke dag vallen honderden granaten op verschillende wijken... en worden inwoners beschoten door sluipschutters. BBC-verslaggever Paul Wood was de afgelopen dagen in Homs. Hij zag met zijn eigen ogen hoe burgers door sluipschutters werden gedood. Er is veel sniperfire en het lijkt to be deliberately op at civilians. We ran across intersections with people. It was clearly women and children, clearly unarmed men. And there were sniper rounds going overhead. And we saw, um, for instance, uh, on one morning an old lady and an old man. Both of them shot by a sniper as they tried to, uh, to cross an intersection. Wood zag hoe een oude man en een vrouw werden doodgeschoten toen ze een kruispunt wilden oversteken. De sluipschutters vormen een groot probleem in de zoektocht naar eten, vertelt deze inwoner van Al Jazeera. Elke keer dat wij proberen eten te halen, wordt er op ons geschoten. Twee dagen geleden is nog een tiener doodgeschoten. Hij had brood in zijn hand. Een slaggever van de BBC heeft met heel veel moeite Homs kunnen verlaten inmiddels. En hij beschrijft uh, het Homs dat hij achterlaat. Ik denk dat als ik maar één woord zou gebruiken om de stemming te samenvatten die we hier hebben, zou het despaired zijn. Mensen zijn in despaired over hun kansen, over de hoop dat de buitenwereld iets kan doen voor hen. Ze weten niet wat ze met deze verschrikkelijke situatie moeten. Er is vooral wanhoop in ons Mensen zijn wanhopig over hun kansen, over de mogelijkheid dat de buitenwereld nog ingrijpt. Ze weten niet wat ze met deze verschrikkelijke situatie aan moeten. Syrische journalist Kawa Rashid woont in Nederland en volgt het nieuws uit Homs natuurlijk, uit zijn hele land op de voet. Meneer Rashid, goedemorgen. Goedemorgen. Um, wat is het laatste wat u uit Homs heeft gehoord? Is daar ook afgelopen nacht weer geschoten en gebombardeerd? Nou, afgelopen nacht is uh, Homs, zoals u weet, sinds twee dagen is omgecirkeld door de tanks en het Syrische leger. En een groot uh, uh, aantal militairen zijn gearriveerd uh, rond Homs, wordt de hele nacht gebombardeerd. Tot uh, het uh, eind van de nacht, uh, zeg maar, meer dan 92 doden, onder hun 21 kinderen. En uh, tussen die kinderen was uh, een meisje van 1 uh, jaar. Uh, Homs op dit moment is eigenlijk uh, een, een soort uh, echte oorlog gevoerd uh, met, uh, met de bevolking. Uh, in het centrum van Homs zelf zijn heel veel uh, slaapenschitter die op de mensen schieten uh, zonder uh, pardon. Uh, heel veel militairen en van Shabiha die rond Homs uh, uh, loopt en huizen binnen gaan. Ik heb twintig minuten geleden contact met een arts gehad die heeft in Housen als een klink uh, uh, geopend. Hij zei dat uh, grote aantallen doden zijn in de wijk Baba Amro. De situatie is heftig. Geen ambulance, geen medicijn. Uh, uh, Ongelooflijk de beelden uh, van oud Hommes. Een hen uh, uh, wijk Babamro eigenlijk. Meneer Rashid, zou u het net als de Russen een burgeroorlog uh, willen noemen? Want u zegt uh, er is oorlog, een oorlog gaande. Wordt er ook teruggevochten, bijvoorbeeld door het Vrije Syrische leger? Er zijn bepaalde plekken van oud Hommes die uh, onder controle van de uh, Free uh, Syrian Army. Maar dat betekent dat niet dat het zo'n grote aantallen uh, uh, uh, legers zijn in heel Homs. Maar het gaat om eigenlijk sinds, uh, sinds de, minister, uh, de Russische minister van Buitenlandse Zaken die naar Syrië geweest zondag, ja. blijkt dat heeft hij groene licht aan het Syrische regime gegeven. Of het regime heeft hij gewoon begrepen dat een Russische en Chinese veto uh, en uh, VN. Dat betekent dat hij het zinvolk helemaal vermoorden. Want u en heeft dat... het idee dat sindsdien uh, ja, de, de aanvallen zijn toegenomen in hevigheid? Zeker, Is het meer dan 300 mensen zijn zondag. Ja. Nou, de Arabische Liga, uh, Rashid, meneer Rashid, wil de waarnemersmissie weer hervatten. Moeten ze dat doen, vindt u? Dat is het laatste nieuws. Uh, toch, de Arabische Liga gaat uh, verder met, uh, met de Arabische waarnemers. Heeft maar... dat zin? Ja, maar dat, dat, dat vind ik is geen goede oplossing voor de Syrië op dit moment. En uh, Syrische volk zelf hebben geen vertrouwen meer aan de Arabische lichaam. Dus u zegt laat het maar? Inderdaad. Nou horen we de laatste maanden vooral van Syrische soenieten... die het opnemen tegen het regime van Assad. Uh, bestaande voornamelijk uit Alewiten. U bent een koord. Hoe, hoe kijkt u dan naar die opstand? Met andere ogen? Nou, de Koerden zijn in Syrië eigenlijk een belangrijk deel van de Syrische revolutie. En ze hebben ook een belangrijke rol. En de Koerden willen ook in Nieuw-Syrië uh, uh, een hele goede, positieve rol spelen. Maar het probleem uh, is eigenlijk: we hebben niks te maken met de Alawiten of Sunniten of Shiiten. Wij zijn Koerden, uh, wij zijn gewoon een volk, we zijn geen Arabieren. We, hebben, uh, uh, we zijn met eigen taal, eigen cultuur. Uh, en wij willen een nieuw Syrië als een federale staat zien met de eigen identiteit. Uh, en dat is eigenlijk nog steeds de, de, de punt waar wij zijn niet met elkaar zijn met de andere kant van de oppositie. Okay. Uh, wij willen eigenlijk een nieuw Syrië zien als een federale staat, maar de andere kant helaas niet. Okay. Dank uh, meneer Rashid dat u ons even te woord wilde staan vannacht. Graag gedaan. Het is tien voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Bankverzekeraar ING komt vanochtend met de jaarcijfers. Op het hoofdkantoor van ING in Amsterdam is onze verslaggever André Meijema. André, heb je ze al? We hebben ze al gekregen inderdaad, want ze zijn een kwartiertje geleden uitgekomen. En ze zien er behoorlijk fraai uit. Dat wil zeggen, ING die boekt een uh, netto winst over het hele jaar 2011 van 5,8 miljard euro. En dat is een verdubbeling ten opzichte van uh, 2010. Het gaat goed. Tegelijkertijd zegt de bank ook, in het vierde kwartaal hebben wij uh, best uh, last gehad zeg maar, van de financiële crisis. En de impact daarvan bijvoorbeeld in de teruglopende economie. En net binnengelopen is uh, bestuursvoorzitter Jan Homme. Meneer Homme, uh, 5,8 miljard euro winst, dat is behoorlijk fraai.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 Betekent dat de bank zuinig is geworden, op de centjes past, heel goed op de centjes past... en niet meer dingen doet die ze misschien vroeger wel makkelijker deden? Nou, wij zijn bezig om te zorgen dat ons kapitaal heel goed wordt beheerd. Kapitaal, de liquiditeit goed wordt beheerd, de funding goed wordt gedaan. En die dingen hebben prioriteit. En dat hebt u kunnen zien in het vierde kwartaal. En daar ga ik mee door. De Nederlandse bank die waarschuwde enkele dagen geleden... voor uh, mogelijkerwijs een derde crisis die op ons afkomt uh, rollen. Een vastgoedcrisis. U heeft ook behoorlijk wat vastgoed in de bank zitten. Wordt dat een probleem, vindt u? Nou, ik ben daar wat minder uh, bezorgd over. Uh, wij hebben onze positie aan Merkel teruggebracht. Uh, en ik denk dat we geconcentreerd hebben op die uh, uh, mensen in vastgoed... Uh, die sterke posities hebben, uh, goede posities in... en gespreide posities hebben. Dus ik ben daar niet zo bezorgd over. Komt er van dat de Nederlandse bank dat wel is en nu niet? Nou ja, ik denk een verschil van, uh, van inzicht. Uh, <tiek> ik, ik geloof wel dat vastgoed een probleem zou kunnen zijn. Maar meer in de lagere kwaliteit vastgoed. En daar hebben wij weinig in geïnvesteerd. Nou is ING uh, als bank hebben we zeker een van de grotere financiële concerns in de wereld. Uh, zit in behoorlijk hoog in, in, in de top, om zo te zeggen. Uh, verder van, hebben we natuurlijk de financiële crisis die aan het woeken is. Ook in Griekenland. Uh, hoeveel last heeft ING daar nu nog steeds van?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 sprak met Jan Homme, de topman van ING. Dit keer is geen hijgerige verslaggever. Ik werd er zelf benauwd van. Het is uh, zes minuten voor half acht. U zit naar het NOS Radio 1 journaal. Investeren in ziekenhuizen. We zeiden het al even: Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat mogelijk gaan maken. En daarover stuurt ze vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Investeringsmaatschappijen, pensioenfondsen of zelfs buitenlandse zorgbedrijven... kunnen dan vanaf volgend jaar, 2013, hun geld beleggen in Nederlandse ziekenhuizen... die dan op hun beurt weer winstuitkeringen kunnen doen. We praten erover met uh, Karen Gerbrands, Kamerlid voor de PVV. Ik ben erg benieuwd hoe die partij daarover denkt. Maar Gerbrands, goeiemorgen. Goedemorgen. Kunt u eerst eens uitleggen, want uh, het staat ook allemaal in het regeerakkoord... Hè? De, de, hoe, hoe dat in zijn werk moet gaan, hoe, hoe het werk dat... Um, bijvoorbeeld investeringsmaatschappijen... geld kunnen investeren in ziekenhuizen... en daar vervolgens een winstuitkering voor terug kunnen krijgen? Nou, uh, zieken... wij willen natuurlijk met z'n allen... Al de, de, de beste zorg. En wij willen ook graag dat er geïnnoveerd wordt... en dat het allemaal zo efficiënt en doelmatig... georganiseerd is in ziekenhuizen. En ziekenhuizen zijn nu afhankelijk van banken. En uh, net zoals iedereen in Nederland... wordt het voor, ook voor ziekenhuizen... steeds moeilijker om, uh, om uh, geld te lenen. Waardoor... Uh, ...de innovaties uh, een beetje achter uh, blijven. Dus uh, met deze wet en de uh, mogelijkheid door het uitkeren van winst... Uh, ...kan er ook op andere kapitaal aangetrokken worden. Hmm. En uh, dan uh, gebracht worden om, uh, om de zorg te verbeteren in de ziekenhuizen. Hmm. En om uh, meer innovatieve projecten op te starten. Maar daarvoor moet je dus op deze markt een marktwerking toelaten. Mevrouw Gerwans, de PVV heeft zich daar lang tegen verzet. Waarom nou niet meer? Nou, wij hebben ons niet tegen het hele principe van de marktwerking verzet. Maar we hebben wel uh, altijd uh, gehad van we moeten even een pas op de plaats uh, maken. Nou, die pas op de plaats, daar hebben we gezien wat er gebeurt. Er uh, gebeurde eigenlijk uh, helemaal niets omdat het systeem gewoon werkte. Dus wij zijn akkoord gegaan met een uitbreiding van de vrije prijzen uh, in de ziekenhuiszorg. Er is daar ook onderdeel van. Ja, maar vindt u en dit dan denk... een van de minst slechte oplossingen? Is dan het kiezen tussen twee kwaden dit dan de minst slechte? Nou, ik, ik, zie dit, ik zie dit ook niet als kwaad. Hè? Want het, uh, het wordt natuurlijk nu een beetje gebracht van. Uh, nou, uh, ziekenhuizen mogen winst uit gaan keren. Maar uh, dat is ook zo. Maar daar zitten wel een heleboel waarborgen uh, in. Hè? Zo mag de winst pas. Uh, er mag pas begonnen worden met winstuitkering na drie jaar. Daar gaat een, uh, een kwaliteitstoets en een solvabiliteitstoets uh, aan vooraf. Dus het is niet zo dat, uh, dat er een groep snelle jongens even uh, snel uh, winst kan gaan maken in een ziekenhuis. en het ziekenhuis uit kan kleden. Nee. Dus. Uh, dus daar zijn voldoende waarborgen om ook die kwaliteit van zorg die wij met z'n allen willen te waarborgen. Oké, okay, nou goed, dat is u in ieder geval toegezegd. Maar we hebben natuurlijk bijvoorbeeld bij banken gezien wat er gebeurt als winstmaximalisatie voorop staat. Heeft u niet het idee dat bijvoorbeeld na die drie jaar, waarmee u de snelle jongens, u zegt het zelf, al buitensluit, er toch winstuitkeringen kunnen komen? Er uiteindelijk alleen oog zal zijn voor ja, behandelingen die wat dat betreft genoeg winst opbrengen voor zo'n ziekenhuis? Nou ja, dat kan natuurlijk in het huidige systeem niet. Hè? Want uiteindelijk moeten de zorgverzekeraars uh, uh, die kopen uh, in bij de ziekenhuizen. Dus zieken naar welk ziekenhuis die heeft uh, uh, kwaliteit tegen, tegen het beste tarief. Daar zal die zorg uh, ingekocht worden. En als ze dus inderdaad in een bepaalde ingreep die zij. ...kwalitatief goed uh, voor een goede prijs uh, uh, leveren, dan zal de zorgverzekeraar die zorg daar inkopen. Met als gevolg dat het in een ander ziekenhuis uh, die bepaalde ingreep dus minder ingekocht zal worden. Dus op die manier uh, wordt voorkomen dat het, het totale volume uh, gaat stijgen. Dus één ziekenhuis mag met bepaalde behandelingen wel groeien... ...maar dat moet wel tot gevolg hebben dat in een ander ziekenhuis dat volume daalt. Maar dure behandelingen worden misschien wel heel erg zeldzaam. Uiteindelijk... Um... Is dit in het belang van de patiënt? Ik denk het wel, want wij, wij willen met z'n allen dat wij zo, uh, zo goed en zo kwaliteitshoog hoog mogelijk uh, behandeld worden. En uh, daar heb je dus... Uh... Uh, innovaties voor nodig en uh, prikkels om het allemaal doelmatiger en, en efficiënter uh, te maken. En daar is wel geld voor nodig. En dat geld hebben wij met z'n allen niet. Bij de banken wordt het, uh, wordt het moeilijker. Dus als we dat op deze manier kunnen uh, bereiken, denk ik dat, dat we daar allemaal winst bij, uh, bij hebben. Tweede Kamerlid voor de PVV, Karen Gerbans. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen.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 Nog geen akkoord in Griekenland. En waarnemers mogelijk weer naar Syrië. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Ondanks uren overleg is er in Athene nog steeds geen akkoord bereikt tussen politieke leiders om de financiële crisis te bezweren. De conservatieve leider Antonis Samaras zei vlak voor het eind van de bespreking dat ze er wel dichtbij zijn. Behalve over één kwestie, vertelt correspondent Connie Kees.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 Euro, ...op een totale bezuiniging van ruim 3 miljard dit jaar. Nou, volgens de berichten zijn het uh, Samaras, de leider van de conservatieven... ...en Karatzaferis van de kleine rechtse partij in de coalitie-regering... ...die uh, tot het laatste moment bezwaren opwierpen. Vanmiddag komen de Europese ministers van Financiën bij elkaar op een ingelaste top... ...en moeten een akkoord uit Griekenland op tafel liggen. De Arabische Liga wil de waarnemersmissie in Syrië hervatten, dat zei VN-secretaris generaal Ban Ki Moon na een gesprek met de voorzitter van de Liga, Nabil El Arabi. He informed me that he intends to send the Arab League Observer Mission back to Syria and for UN help. Eind vorige maand werd die missie gestaakt vanwege het aanhoudende geweld. Ki-moon zei in New York dat hij het betreurt dat de VN-veiligheidsraad geen vuist heeft kunnen maken omdat het geweld met name in Homs nog steeds toeneemt. I fear that the appalling brutality we are in Homs, with the heavy weapons firing into civilian is a grim harbinger of to come. waarschuwde dat Syrië afgeleid naar een burgeroorlog. Volgens de Russische ambassadeur bij de EU is dat al gebeurd en werd met de VN-resolutie een bepaalde kant gekozen. Let's face it, the country is in a state of civil war. By supporting the resolution as it uh, was uh, phrased, the co-authors and those supporting them were in fact taking sides. De VN-veiligheidsraad bekijkt wat de mogelijkheden zijn om samen te werken met de Arabische Liga. En neemt daar binnenkort een besluit over. Een politieagent in Bergen ter Blijd bij Maastricht. heeft geschoten op een auto die op hem inreed. De agent bleef ongedeerd. De bestuurder is er vandoor gegaan. We gaan ervan uit dat hij dat heeft gedaan. omdat de auto, voor zover we het hebben kunnen overzien. dat was ook de reden waarom die gecontroleerd werd trouwens. omdat die auto als gestolen gesignaleerd staat bij ons. Uh, en waarschijnlijk heeft die man willen uh, ja, voorkomen dat hij werd aangehouden. En de Britse prins Harry heeft zijn opleiding tot Apache-piloot afgerond. Harry kan nu als piloot worden uitgezonden naar oorlogsgebieden. Harry deed zijn opleiding in de Amerikaanse staat Californië. Een van zijn leidinggevenden vertelt dat prins Harry niet anders wordt behandeld... omdat hij toevallig lid is van de koninklijke familie. Hij He heeft training als een uh, volunteer combat warfighter. Dus so we zullen will, hem als we, will we alle Britse our, uh, our British. Uh, in het verleden heeft de prins gezegd terug te willen naar Afghanistan. Hij was daar een paar jaar geleden alles. Maar toen moest hij na tien weken terug naar Groot-Brittannië. Omdat bekend werd dat hij in Afghanistan zat. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In de noordoostelijke helft van het land is het bewolkt en vriest het licht. In het zuidwesten is het helder en daardoor ook een stuk kouder. Met een temperatuur tussen min 6 en min 11 graden. In de ochtend raakt het overal bewolkt en in het noordoosten kan later in de ochtend een klein beetje sneeuw vallen. Vanmiddag verplaatst het neerslaggebied zich langzaam naar het zuidwesten en neemt in activiteit af. In het binnenland valt dan tijdelijk wat motsneeuw en in de kustprovincies een beetje natte sneeuw of regen... en dat kan op de koude wegen plaatselijke gladheid veroorzaken. De wind is zwak tot matig en komt uit een overwegend noordelijke richting. In de zuidoostelijke helft van het land blijft het licht vriezen... maar in de kustprovincies kan de temperatuur stijgen naar 1 of 2 graden boven 0... Vanavond is het in de zuidwestelijke helft van het land bewolkt... maar vanuit het oosten klaart het langzaam op en vannacht vriest het een graad of acht. Morgen blijft het droog en is er veel ruimte voor de zon. Bij een overwegend matige oosten- tot noordoostenwind... blijft het in het hele land enkele graden vriezen. Aan BB Verkeersinformatie. De ochtendspits komt moeizaam op gang. In totaal nu 55 kilometer file. Wat opvalt is de aanrijding op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor de Schiphol-Dunnel 4 kilometer zijn daar twee rijstroken dicht... We hadden al een aanrijding op de A15 Nijmegen richting Gorkum. file wordt alsmaar langer. Tussen Ochten en Tilwest 11 kilometer, maar alle reisschokken zijn daar weer vrij. Een vrachtwagen is gestrand op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Knoopend Eemnes en Beeldhoven staat 6 kilometer. Ook een aanrijding op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Gilze en Goorde 4 kilometer. De linker reisschok is dicht.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 over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1. Journaal te volgen via internet, via nos.nl of via Twitter, NOS Radio 1. Hij komt er niet. U weet het waarschijnlijk al lang, he. althans nu niet. He. De Elfstedentocht, gisteravond op een druk bezochte persconferentie, werd het nieuws bekendgemaakt. Verslaggever Mark Hamer, die de afgelopen dagen in de cruciale Zuidwesthoek heeft rondgetoerd in Friesland, was ook op die persconferentie en richtte zich op de rayonhoofden. Mark, um, waren zij ook in de zaal waar de persconferentie werd gegeven? Zeker, ze stonden achter in de zaal. Ze waren achter Wiebe Wieling, de voorzitter, de zaal ingekomen, hielden zich een beetje bescheiden achter in de zaal op. Daar stond ik ook. En al snel zag ik bekende gezichten, zoals die van Auke Hielkema, waarnemend rayonhoofd van Balk. De afgelopen dagen veel gesproken, toen met een, vaak met een vrolijk gezicht, maar nu trok hij een gezicht van een oorworm. Natuurlijk ben ik verslagen. Zo ontzettend veel werk gedaan en van alles geprobeerd om het goed te krijgen. Uh, ja, de natuur, de natuur gaat zijn gang en uh, daar hebben wij ook niks tegen aan kunnen doen. Het, uh, ja, de beslissing was unaniem, dus dat, uh, wat dat betreft is het, uh, is het jammer. Er werd nog gedacht, misschien zou het zondag kunnen, dat het ijs toch nog gaat groeien. Maar dat hebben jullie besproken. Ja. En geen optie? Nee, dat nee, is ook geen optie. Het, uh, er gaat op moment meer ijs af dan het erbij komt. Hoe komt dat? Ja, waarschijnlijk toch door de stroming van het, uh, van het water. He, van die meren, en, uh, ja, daar heb je er natuurlijk niks aan. Dus het wordt sle eerder slechter dan beter. Ja. Nee? Maandag, Mark, was er nog zoveel uh, vertrouwen, zelfvertrouwen ook. Is er dan een verkeerde inschatting gemaakt? Ja, dat gaat misschien wat ver. Ze waren wellicht wat overmoedig. Jan van der Klis, hij is rayonhoofd in Boswart... denkt dat dat komt door de wijze waarop de laatste reden Elfstedentacht tot stand kwam. Ik denk dat we door 97 een beetje op het verkeerde been gezet zijn. Want toen ging het flop op en wij hadden onze organisatie beter voor elkaar. We konden het in 48 uur doen, dus zij stond er zomaar. En hoeverre heeft de veiligheid nog meegespeeld? Die speelt altijd mee. Is dat ook in uw achterhoofd gegaan van, als er zulke massa langskomt, kunnen we dat dan wel hier herbergen? Daarom hebben we die 15 centimeter staan. Daar gaan we niet van afwijken. Nou, dat eis hadden we op dit moment niet. Dus uh, we kunnen niet anders doen dan zeggen, het lukt niet. Ja, het is niet anders. De, de weersvoorspellingen die zien er voor komende week ongunstig uit. Zondag zal het gaan dooien. Uh, onze eigen Gerrit Hiemstra denkt dat het daarna wel weer gaat vriezen. Houden de Rijonhoofden er nog een beetje moed in? Ja hoor, ja, ja zeker. Nou die voorspellingen, die wat jij net zegt, dat, dat, dat horen ze ook allemaal. En dus ja, zijn ze toch al aan het filosoferen en uh, ja, aan het kijken van, goh, wie weet, uh, kan het toch nog doorgaan? Kan het toch nog dit, gebeur, dit jaar uh, gebeuren? Cor Schodanus, de, de, het rayonhoofd van Sloten, die werd er zelfs een beetje filosofisch bij. Hij komt. Ooit? Hij komt ooit en de dag dat hij komt, komt elke dag één dichterbij. <laughs> Dat is een mooie filosofische. Ja, zo, zo is het wel. Want hij komt zeker weer. Prachtig. Uh, Mark Hamer vanuit Friesland, dank je wel. we naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Want er werd gisteravond uh, gevoetbald. Ja, gevoetbald. Ja, <laughs> ja, zeker. Jazeker. Ik ja, heb, ja, heb ja, nog ik ja. Heb ja. gekeken ook, ja, voor, de, ja, ja, voor een ja, deel. Ja, uh, ja. een belangrijke wedstrijd, inhaalwedstrijd, want uh, door de voorstel was het eerder uitgesteld. Ja. Goede klap voor AZ. Ja, gisterochtend uh, zei ik nog uh, dat het misschien wel eens een gelijk spelletje zou kunnen worden. Ik dacht, maar daar we... Ja, ik begin uit. er wel over <laughs> hoor. Ik doe daar veilig aan mee. We dus zat er helemaal naast. AZ speelde uh, eigenlijk ongelooflijk goed, zoals ze in het begin van de competitie speelden. En ik geef eerlijk toe, dat verraste mij volledig. Spits Ben Schop scoorde in één wedstrijd meer goals dan in alle voorgaande. Drie maal scoorde die. En AZ kreeg naar 2-0, weliswaar heel veel ruimte, maar speelde ook gewoon goed. Stond volledig verdiend op 2-0. En dan kan je zeggen, Ado was zwak. Maar AZ liet ander zien. En ik zeg nogmaals, dat heeft mij toch wel een beetje verrast, dat zij zo sterk ook mentaal zijn, dat een beetje afgeschreven al hier en daar, ze zich weer volledig gemeld hebben. Deze overwinning eh, zal hun veel vertrouwen geven. Ze hebben een paar wedstrijden op het programma staan die ze gewoon moeten kunnen winnen de komende weken. En dan gaan ze heel, heel lang meedoen om dat kampioenschap. En ik ben daar toch, ja, een klein beetje door verrast gisteravond. Want ik dacht dat AZ na vijf verliespunten op rij, dit toch als lastige wedstrijd op papier misschien wel eens zou kunnen afhaken. Maar nou, niets is minder waar. Ze doen volledig mee om de titel en ze hebben dat volledig aan zichzelf te danken en ze zijn misschien wel veel beter dan vele mensen en ook ik uh, hen elke keer toedichten. Hmm. Uh, Schuldbekend Ja, prachtig Tom. Uh, heel, heel netjes dat je dat doet. Uh, Fabio Capello dan. Dat is toch opmerkelijk wat ja. daar gebeurd is bij, bij Engeland. De coach van, uh, van Engeland. Hij stapt op vier maanden voor het EK. Nou is er geen officiële verklaring. Het zou iets te maken hebben met Terry ja. en die aanklacht rond racisme. Wat, wat is daar aan de hand? Nou ja, het, het is inderdaad wel een heel bijzonder moment. Uh, geplaatst met Engeland voor dat uh, toernooi. Het zou zijn laatste toernooi in principe wel worden. Uh, John Terry, de aanvoerder van, van Chelsea, heeft een uh, Queen's Park. Granger-speler Ferdinand al dan niet racistisch bejegend. Daar loopt een rechtszaak over. Die komt in juli pas voor de rechter. En de Engelse Voetbalbond heeft gezegd, hangende die zaak kan een man die mogelijk beschuldigd wordt van iets dergelijks niet onze aanvoerder zijn. Daar heeft Capello in de Italiaanse media destijds al heel fel op gereageerd. Gisteren was er een gesprek dat is echt gaan botsen tussen twee bestuursleden van de, van de FV en, en uh, uiteindelijk Capello. En uiteindelijk heeft hij het besluit genomen althans zo is het naar buiten gekomen, dat hij zijn ontslag heeft ingediend. Engelse Voetbalbond zegt alleen maar... ...hij heeft heel professioneel gewerkt... ...en uh, we respecteren zijn besluit. Blijkbaar was uh, de situatie rond Terry onhoudbaar geworden. Hij was fel tegen het feit dat Terry die aanvoerdersband ontnomen werd... ...en vond dat eigenlijk een inbreuk op zijn manier van werken. En misschien heeft hij het ook wel een heel klein beetje gebruikt... ...omdat hij de bui zag hangen met dit Engelse elftal... ...dat het weer moeilijk was tot succes te komen... ...en dacht ik moet hier weg. Dat zullen we nooit helemaal weten... ...maar het gaat om Terry en Capello... ...en het blijft opmerkelijk, is gewoon opgestapt... Ja. Maar goed, Lara zei het dan. Nog vier maanden voor het EK. Wat moeten die ja. Engelsen nu? Want ik lees allemaal tweets van uh, nationale ja. spelers. Uh, hoe heet dat? Inter internationals. Die lovend zijn over Capello, maar zich wel ja. afvragen wat nu. En ook zeggen het moet wel een Engelsman worden. Nu. Ja, de, de, de, een aantal zeggen het moet een Engelsman worden. Dan wordt Harry Redknapp, die gisteren overigens voor de rechter stond om uh, voor belastingontduiking al dan niet vervolgd te worden. Maar die is vrijgesproken. Dus in dat opzicht oh, dat ook, ook hij. helemaal <laughs> schoon. Die kan dus de trainer van Tottenham Hotspur. En uh, hij wordt altijd genoemd, ook Guus Hiddink duikt alweer op vanochtend in enkele Engelse media en Nederlandse media. Dus uh, ja, ze zullen heel snel tot een besluit moeten komen. Uh, ik denk dat de Engelse kennenden inderdaad wel eens gewoon voor een Engelsman zouden kunnen gaan. En die rednap die zit dan heel hoog in de boom. Uh, het blijft altijd de grote vraag. Het Engelse voetbal is een geweldige competitie met heel veel buitenlanders. Maar het Engelse elftal laat het al jaren afweten. En elke coach uh, probeert het en bijt zich erop stuk. Het is een hele klus om met het Engelse elftal tot een heel goed resultaat te komen. Dus wij wensen wie het ook gaat doen heel veel succes. En we kijken mee over vier maanden. Tom, dankjewel. Tot morgen. Bye -bye. Nou, zo dadelijk praten we weer even over de ziekenhuizen. Die krijgen, als het aan minister Schippers ligt... de mogelijkheid om winst uit te keren aan investeerders, aan aandeelhouders. Straks iemand die daar meer verstand van heeft, uh, iemand uit de praktijk. Eerst nog Jolanda van der Velde over de verkeersinformatie. De ochtendspits is duidelijk bezig met een inhaalslag. 28 files, nu 109 kilometer file. Ik pik er twee aanrijdingen uit op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen het Ringvaartaqueduct en de Schippeltunnel 6 ki eh, kilometer... zijn twee rijstroken dicht... En een aanreding op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen Bavel en Goorle 7 kilometer. Daar is ook de linkerrijsschok dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mark-Robin Visser toch maar in Leeuwarden gelaten vanochtend. Het schaatsverdriet kan daar weg worden gegeten, begrijp ik, Mark-Robin. Ja, dat kan hier zeker. Ja, ik ben hier uh, op bezoek bij een bakkerij, bakkerij Schuurmans. En uh, ja, die hebben onder meer uh, een stempelactie, elsteden stempelactie. Nou, die kunnen ze ook allemaal in de prullenbak gooien. En uh, allerlei uh, extra broden hebben ze hier uh, gebakken. En ja, goed, de sfeer is hier ook een klein beetje, uh, een beetje bedrukt, mag ik wel zeggen. Er komt nou net iemand binnen. Ik heb uh, net ook gehoord dat er hier uh, hele zware weddenschappen zijn afgesloten over die uh, tocht. Heeft u, uh, wat was de inzet? Flesje Berenburg. En dat is een uh, lekker drankje. En die bent u nou kwijt? Of heeft nee, u die, uh... nee, nee, nee, nee. Ik ben hem nog niet kwijt. Oh, nee, want? Dat ik had het ingezet op dinsdag of woensdag. Dus, Je uh, moet nooit de hoop opgeven. Maar het is wel teleurstellend. Heeft u die gebakjes hier gezien? Moet u eens kijken. Oh, een, stuk, een stukje... Het kennet. net. Het kennet, ja. Nou, dat is een actueel gebakje, of niet? Ja, dat is inderdaad waar. <laughs> nou, dan moeten we er maar twaalf van hebben. Zo, de eerste twaalf zijn verkocht. <laughs> Doe maar, ja. En voor wie ja. gaat u die allemaal kopen? Voor de collega's die de afgelopen dagen enorm hun best gedaan hebben... om de voorbereidingen voor elkaar te krijgen. En welke collega's zijn dat van u? Die zijn van, uh, van Sodexo, die, ge, ja, die zijn gekoppeld aan de politie Friesland. Ja. En we zijn bezig geweest met de voorbereidingen, de draaiboeken... om die te optimaliseren, om klaar te zijn als hij toch door zou gaan. Ja, en is het niet. Dus nu is eigenlijk de deurstelling ja. erg groot voor die mensen. De draaiboeken kunnen in de kast... Nou, we zeggen eens, we laten nog maar even op het bureau liggen ja, nog. Ja, maar alles was in kannen en kruiken. Ja. Op ja. papier dan? Ja. Nee, maar ook in de operationele tijd. Iedereen was er klaar voor. En of het nou uh, de diender op straat is, of de korpsleiding, of de mensen achter de schermen, ze waren er klaar voor. En nu? Het, kan het. Nou ja, koffie drinken met een heerlijk gebakje. En de uh, teleurstelling verwerken. Ja. ja dat is dus het enige wat erop zit? Op dit moment wel. Ik heb er alleen gemogen proeven en uh, het en? werkt wel hoor. Ja, hè? Ja. Het, het maakt de pijn zachter? Ja, absoluut. Echt waar. Gaan we daarvan genieten. Eet smakelijk. Dank je wel. Ja, het werkt het gebakje. Ik heb, ik heb er ervaring mee. Meneer Schuurmans, heeft u er alleen op? Uh, ja hoor, we hebben er ook een gehad. Vanmorgen, dat was het eerste wat we gedaan hebben. vanmorgen. Hoe is het met uw verdriet? Verdriet, wat is verdriet? Het staat op het gebakje, het kernet. Het kernet. Ja, maar het kan ook nog misschien toch nog nou, wel... Weer... de kans die zit er nog steeds in. Het is uh, de laatste, uh, of in 586 waren de 11e tocht, ook uh, na 20 februari. Dus uh, het kan nog. Er is nog hoop in Friesland. Dat is Zal ik eens even één een zo'n gebakje mee naar de burgemeester nemen... kijken wat hij ervan vindt. Nou, dat vind ik een heel goed idee. Kijken hoe hij erop reageert. Ja, dat vind ik een heel prima idee. Goeiezo, we pakken er één in en dan gaan wij naar het stadhuis in Leeuwarden. Yeah. Tot straks. Marco is op weg naar de burgemeester van leeuwarden Vetkronen. Dan de ziekenhuizen. Die moeten winst kunnen uitkeren aan investeerders. Minister Schippers van Volksgezondheid stuurt daarover vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Als het voorstel wordt aangenomen, dan wordt de zorg aantrekkelijker voor investeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Ziekenhuizen kunnen dan gemakkelijker aan geld komen en worden minder afhankelijk van banken die op dit moment moeilijk doen bij financieringen. We praten erover met Loek Winter. Hij is een van de weinige private ondernemers in de zorg in Nederland op dit moment. Hij nam onder meer meer ziekenhuizen in Flevoland over. En een deel van de zorginstelling Zonnehuizen. En daarnaast heeft hij een aantal gespecialiseerde privéklinieken. Meneer Winter, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Ziekenhuizen die winst mogen uitkeren, zou dat een goede ontwikkeling zijn wat u betreft? Dat is een belangrijke stap uh, uh, voorwaarts. Het is een hele positieve ontwikkeling... Uh, investeren in zorg, of eigenlijk investeren in ieder bedrijf, uh, dat uh, um, introduceert uh, creativiteit, uh, innovatie, uh, efficiency. Omdat een investeerder, en kijk naar jezelf, als je er zelf geld in zou steken, dan, uh, ja, dan weet je ook uh, dat het een goed product is, weet ook, dat het ja. beter wordt. Dus je gaat druk zetten op, uh, op de organisatie waarin je geïnvesteerd hebt. En daar en heb je dit wat, soort uh, extern kapitaal voor nodig? Uh, dat ja, kan niet dat via geldt, banken? Zeker. Nou, banken zijn in die zin heel passief. Dus een bank leent geld, en als je aan de. Uh, terugbetalingsvoorwaarden voldoet, dan, is dat, uh, dan zijn banken tevreden. Maar een investeerder zal toch uh, proberen om meer rendement te krijgen. Die zal toch proberen om nog meer kwaliteitsverbetering en innovatie uh, te realiseren. Ja. Dus er komt meer druk te staan op het systeem. En dat is nodig, omdat de vraag naar zorg uh, groeit uh, uh, jaar na jaar. En de economische groei, zoals u weet, uh, staat stil. Dus het zal toch efficiënter moeten. We zullen toch met uh, dezelfde middelen meer zorg en betere zorg moeten gaan leveren met z'n allen. Meneer Winter, u zegt dat het is een, een positieve stap een goede ontwikkeling. Even naar de basis, want is het mogelijk om winst te halen met, bij, bij de, door de huidige ziekenhuizen? Dat is een belangrijk punt. De ziekenhuizen zijn, uh, hebben een hele stabiele, uh, zeg maar, omzet. Uh, uh, uh, maar de marges zijn dun. Het zijn complexe bedrijven. Ja. Dus uh, je moet langjarig goed je best doen om, uh, om winst te maken. Dus, dus zijn ze uh, dat, op dit moment al, al, al, al interessant voor investeerders? Ik denk het wel, het zijn, maar het zijn bepaalde type investeerders zijn welkom in de zorg wat mij betreft. De uh, partijen die uh, investeren en twee, drie jaar later uh, het geld weer terug willen, dat is niet geschikt. Dat is wel voor andere sectoren, die heel snel groeien of heel snel krimpen. Hè? Dus heel snel veranderende sectoren kunnen dat goede investeerders zijn, maar voor de zorg niet. Voor de zorg zijn uh, partijen nodig die heel langjarig willen investeren en kijken naar hele stabiele uh, um, uh, rendementen. Over een periode van 17, uh, ja, 15 jaar. Zelf ja. heb ik een horizon van uh, een leven lang. Een le nou, dat is, dat is prachtig. Er is ook in dat wetsvoorstel opgenomen hè, dat er pas na drie jaar winst uitgekeerd mag worden. Is dat inderdaad een voldoende waarborg? Ja, dat vind ik een voldoende waarborg. Um, wat ook een waarborg is, is dat uh, de wettelijke reserves... die uh, mogen niet uitgekeerd worden. Oftewel, er moet voldoende uh, buffervermogen in een instelling blijven... zodat je niet uh, te, te dun gecapitaliseerd bent. He, dus dat je voldoende weerstandsvermogen hebt. Dat vind ik ook een heel belangrijke. Overigens zijn er een aantal punten in het wetsvoorstel... Um, uh, die uh, wat mij betreft uh, conservatief zijn. He, academische ziekenhuizen, daar mag niet in geïnvesteerd worden. En waarom vindt u dat te conservatief? Nou ja, waarom niet? Want het is een academisch ziekenhuis anders dan een gewoon ziekenhuis. Um, um, dus die restrictie zou wat mij betreft uh, niet hoeven, maar dat zie ik als een kwestie van tijd. Mm, maar kunt u zich niet iets bij de vrees voorstellen dan dat ze daar alleen maar heel commercieel interessante onderzoeken gaan uitvoeren? Nou, die vraag die uh, wordt natuurlijk vaak gesteld. Die werd 15 jaar geleden ook gesteld. Maar als je naar de huidige aanbieders kijkt die op uh, commerciële basis werken, dan valt dat mee. Uh, en ook in, uh, bijvoorbeeld in supermarkten is maar een deel van de producten die je koopt dragen bij aan de winst. Maar een aantal uh, producten die zijn ook ter uh, dienstverlening. En voor het pakket compleet, om het pakket compleet te maken. Dus als ziekenhuis ook Zo als ziekenhuis aantrekkelijk zijn, dan zou je toch een breed pakket moeten uh, leveren van diensten. En daar zit een aantal. Diensten bij die, uh, waar, waar je een, een marge op maakt, een aantal waar je op bijlegt, maar het geheel maakt de ziekenhuis aantrekkelijk. Dus ik ben die uh, dat de zorg afstoten en het, zeg maar, dat louter op, op financiën sturen dat. Uh, uh, dat is, niet, dat is geen winnende strategie, zou ik maar zeggen. Wat vindt u van de critici? Die zeggen bijvoorbeeld Case Coles, uh, hoogleraar Corporate Finance... die geeft aan, uh, ziekenhuizen zullen dan zoveel mogelijk doen... om allerlei lucratieve behandelingen uh, te hebben in de ziekenhuizen... om een omzet te maximaliseren en zo is de premie betalen duurder uit. Wat is uw ervaring daarmee? Ja. Nou, de, de, uh, het zakelijke aan uh, sturen van de sector en dat doe je dus als je investeerders toelaat en um, als je uh, extern kapitaal toelaat, dat is echt nodig. De zorg groeit, uh, de ziekenhuiszorg groeit de afgelopen jaren 7,3 procent. Het bruto nationaal product is daar niet meer in overeenstemming. Dus het probleem van de kostontwikkeling in de zorg is groter dan de Griekse crisis. Uh, dat is echt een heel groot probleem, zeker met de toenemende vergrijzing, de geïndividualiseerde zorg en met medicamenten die op maat uh, mm. komen. Dus de dat kan zo enormer. niet doorgaan. Dan kan ze dus verzakelijking en de introductie aanhouden is echt nodig. Dat ja. neemt niet weg dat we met z'n allen hebben afgesproken... dat we het macro-budget zorg, dat we dat respecteren. En dat kan, dat kan allebei. Je kan en handelen en dat macro-budget respecteren. Hè. Dat, hmm. uh, ja. alles, alles in, in schouw genomen, uh, meneer Winter. Is het uiteindelijk in het belang van de patiënt? Te, wel zeker. ja. Uh, in mijn beleven is er... Um, uh, zeker in bepaalde sectoren van de zorg is uh, nog behoorlijk efficiëntiepotentieel uh, te bereiken. Uh, het, gaan het, kan het kan beter. Het kan beter en sneller. En er kan meer zorg en dan kan meer zorg en, uh, en betere zorg voor, het, voor hetzelfde macro-budget zorg. En uh, daar helpt bij dat de aandeelhouders een uh, entree doet in, uh, in de sector. Ja. Ondernemer in de zorg, Loek Winter. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dank u. En goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Nou, excuses als u last heeft van het getimmer. Uh, we hebben ook een beetje last van. Ergens onder de studio vindt het plaats. We zijn aan het Berlijn proberen er een eind aan te maken. We gaan gauw door naar de tocht. tocht. Vriezen, bedankt voor jullie enorme inzet. Is de enorme kop uh, in de Telegraaf vanochtend. Uh, dikke letters daar. Bij het artikel staat een grote foto van een bord op het ijs in balk. Op dat bord staat een waarschuwing. Ja, met een duidelijke tekst. Het ijs is levensgevaarlijk. Dat beeld maakt meteen duidelijk waarom. Iedereen snapt dat die tocht niet doorgaat. Het ijs is niet goed genoeg. Ook op de voorpagina van Metro een grote foto van natuurijs met daarboven de woorden we waren zo dichtbij. Volgens de krant blijft Nederland hopen op een tocht dit jaar... maar de echte Elfstedentocht tochtkoort is gezakt. Vanwege die hoop blijven de gemalen van het waterschap voorlopig wel uit. Dat meldt omroep Friesland. Alleen op plekken waar de dooi echt inzet en het ijs dus smelt... worden de gemalen weer aangezet. Dit omdat er nog een kleine kans is op vorst eind volgende week. Als de gemalen aangaan is het ijs snel verdwenen. Nu zou het nog kunnen aangroeien. Het waren toch drie fantastische dagen, concludeert de pers. Volgens de krant waren de Friezen bijna net zo hysterisch als de Hollanders... Van mogelijke elfstedentocht. Van Friese nuchterheid was in de laatste dagen in ieder geval niks meer te merken, al dus de krant. Het huldigingspodium was bijvoorbeeld al gebouwd. Dan ander nieuws. Um, een staking van politieagenten in Brazilië treft het Braziliaanse carnaval, meldt het AD. De viering dreigt te ontaarden in chaos, nu agenten het werk hebben neergelegd. Ze protesteren voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden. In Salvador, de derde stad van het land, is het leger opgetrommeld. Sinds de politiestaking is het aantal moorden in de stad zeer toegenomen. En dat in een periode dat duizenden toeristen naar Salvador komen voor het carnaval. Ook andere steden maken zich grote zorgen over de protesten tijdens de carnavalsperiode. Zo staken morgen de politie, de brandweer en de gevangenbewaarders in Rio de Janeiro. Nou, tot slot. Speciaal voor jou, Marcel. Miss Piggy <laughs> en Kermit de Kikker zijn terug in de schijnwerpers. En dat is niet altijd even makkelijk voor ze. Acht uur. Nou, dat is mooi. Het is, nee. het is nog geen acht uur trouwens. Het is nee, is. Ja, Hallo, vrouw wacht. Ja, daar zijn ja. ze. We're all at front practicing our and Seems that everybody expects you and I to do a duet. Aww. So. Oh. That's dat is zo lief, maar ik ben bang dat ik see, niet kan. Nee, nee, je ziet, ik al een duet met mijn nieuwe danspartner. Hola. Oké, kom maar, reciteren. Let's go. Uh, klein fragment uit de Muppet-film die deze week in première is gegaan. Het is de eerste film van Muppet-poppen sinds 1999. Volgens de Telegraaf blijven de poppen tijdloos leuk voor het hele gezin. Ook de volkskrant is positief over de film. De krant probeert te verklaren wat het succes is van de Muppets, onder de titel Muppetkunde. De conclusie: ze zijn zo leuk omdat ze net zo absurd emotioneel en verschillend zijn als wij mensen. Oh, ja, dat is schattig. Dus.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 Ibo Business School. Persoonlijk en toepassingsgericht. Kijk op Ibo.nl. Ontvang nu van Ramea 100 euro Ecobonus Retour bij aankoop van de Calenta. Dit is Radio 1.